Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Bredo Taghi zegt dat hij nooit heeft samengewerkt met Rico de Chileen. Hij kent hem alleen uit de media. Taghi werd gehoord als getuige in een beroepszaak van de Chileen. Die werd eerder veroordeeld tot 11 jaar cel... omdat hij achter meerdere liquidaties zou zitten en geld heeft witgewassen. Chili heeft hem daarvoor uitgeleverd aan Nederland.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 Wie de Mount Everest wil beklimmen moet eerst een andere hoge berg in Nepal op zijn geweest. Dat wil Nepal vastleggen in een wet. Onervaren bergbeklimmers komen vaak in de problemen op de Mount Everest. Het is wel al langer verplicht om een vergunning aan te vragen van ruim 14.000 euro om naar boven te mogen. En schaatster Femke Kok ziet zichzelf eerder als outsider... dan als topfavoriet op de Olympische 1500 meter van vrijdag. Ze reed op die afstand nog nooit een internationale wedstrijd... maar heeft er alle vertrouwen in. Kok heeft al goud gewonnen op de 500 meter... en ook op de 1000 meter maakte ze indruk met zilver... achter Jutta Leerdam. En dan nu het weer van Weer Online? Het is zonnig en droog bij 2 tot 5 graden. Er waait een koude oostenwind. Vanavond meer bewolking. Vannacht kan het in het zuiden gaan sneeuwen. En dat was het nieuws op Slam. Dankjewel. Iets over twee grenscontrole. Volgens Flitsmeister op de A1 en de A12. Voor de rest een vertraging in Nederland. De A29 Rotterdam-Bergen op Zoom voor de Heinoertunnel. Het oogvoertuig wilde door de tunnel in. Dus de weg is even dicht. Die slagbomen naar beneden. Nu 12 minuten extra, maar gaat binnenkort weer open.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 Profiteer nu van wel 30% korting op bijna alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Karwei, maak het mooier. Thomas van Empelen. of oh, die lekkere woensdagmiddag heeft zeg, met zometeen Sarah Larsen, Midnight Sun en de klassieke uit de zeerwouste Eefleer Rock zometeen. Eerst Lilywood en The prick. Een Kleine schietgebedje, prayer in zit. We'll be ta With your heart out, it's my favorite part now Call me like the Middag, Slam met de hits, Jordan, Zerwa Larsen en Midnight. Sun. Ik vraag me af, hè? we zeggen Zerwa Larsen, maar als je dan naar de Zara gaat in Zweden of Engeland, ga je dan ook naar de Zerwa of naar de Zara? Nou ja, de Zara. Eén ding is zeker, Gwen Slam komt eraan, Oscar met K, Yves La Rock. Thank you so bad, so bad that I'm scared that En en Deborah hierbuiten. we moeten even bellen met Rob. Die liet weten dat hij even melding wilde doen. Zo, Rob. dit is de allerslechtste telefoonverbinding van dit jaar tot nu toe. Rob, ben je daar? Hoi, goed dag. Ja, ben je de Hamen en Leeks in Lemmer? Daar zijn de politie een in opbouwen. Ah, sorry, in Beek bij Zuid-Limburg zijn ze een politiecontrole aan het opbouwen. Wat goed. Nou, dankjewel. Uh, dat is fijn om te weten. En uh, op snelheid neem ik aan, hè, denk ik. Ja, op alles. Alcoholcontrole, zijnheid, uh, verkeersregels, alles. Een alcoholcontrole op een woensdagmiddag? Ja. Is dat, oh, week. is dit na carnaval. Dat mensen nu nog nemen. Het is nu als woensdag. Niemand is meer aan het drinken, toch? Ja, dat zou je verwachten. Maar je weet het wel nooit hè. Je weet het nooit in Zuid-Limburg. Dat is ook zo. Rob, dankjewel. Groetjes. Hey. doei. Hoi. Ah, van een uh, flitsmelding natuurlijk. Tien jaar terug in de tijd met deze. Mike Perry, Shy Martin. Dit is The Ocean bij Slam. You can be my guiding light. Keep me company in the night. That's all I need. All I want is for you to stay alive. Aan mij liggen, maar het klinkt als een hele ongezonde relatie wel. Heel ongezond, allemaal. Ik wil je alleen als je weg bent. Gang, gang, gang. Get that. Teddy swims en and Tones Denai and hierbij, Slim. En zometeen komt hij eraan. Ja, ik kan het hebben over bijvoorbeeld uh, Alessio die eraan komt. Daddy Yankee met gasoline. Maar wat echt telt, we plaatsen je zometeen op de zender. Oh, er zit in. Jesse komt eraan. Ken Denai bij Slim.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 Gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Klinkt lekker, hè? Die prijsfavorieten van Albert Heijn. Dat is topkwaliteit en altijd laag geprijsd. Zoals AH Mix voor Boeren Cake voor mijn 99 cent. Pop, gaan we deze zomer nog op vakantie? Daar heb ik echt zin in. Ja, natuurlijk. Papa heeft al geboekt. Nu al? Jazeker, want bij Prijsvrij Vakanties... krijg je nu de hoogste korting tijdens de supervroegboekseel. Prijsvrij Vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs. De snelpakkers van KPN zijn er weer.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 Rijd je als nieuwe ondernemer via het KVK in ieder geval voor op heel veel spambelletjes. Dat wel. Hey, weer online weerbericht voor je. Het is zonnig en hier en daar ook bewolkt. Temperatuur zo tussen de 1 en 5 graden vandaag. En dat is een schrale oostenwind. Uh, morgen in het midden en zuiden kans op sneeuw. En dan wordt het ongeveer dezelfde temperatuur. Maar dan in de middag pas in de ochtend koud. Uh, dan even kijken naar de weg. Het was zo ongekend rustig. Dat is totaal veranderd. Ik pak de langste drie uh, erbij. We beginnen met de A16. Breed daarop. Rotterdam voor de Van Briende daar 12 minuten. Dat levert ook eh, problemen op richting Ridderkerk vanuit het Utrechtse een half uur. En ook nog eens een keer voor de Van Briende vanuit Ridderkerk, daar een half uur extra. Thomas van en zo Zometeen, we geven gas met Daddy Yankee gasolina. Eerst deze van Alessio, Sascha voor je Destiny hier bij Sleup. More to life. There's more to life. In the darkest night, the hopes are, long, are music. Jesse Spritz Can't deny it. zeg. Ik hoop dat jij hem ook leuk vindt. Uh, Jesse, Spritz en Candy Deny. Ik had uh, van de week een discussie over, kan je nou een plaat twee keer draaien als je hem echt heel goed vindt? Het antwoord was uh, degene van degene waarmee ik de playlist te maken en die zei, nee, niet doen. Ik vind dat wel een uh, goed idee, maar uh, ja, ik zal het toch niet doen, maar dat is lullig, weet je wel. Uh, ieder zijn mening ook. Maar ik zou hem nog wel een keer willen draaien, hoor. Gaan we doen bij Slam. Ook vandaag komt hij gewoon nog een keer voorbij. En dan is het vandaag as Woensdag. Dat is de dag waarop vroeger mensen in de kerk een beetje as op hun voorhoofd kregen. Het is dus vooral de dag na carnaval dat mensen dus tot bezinning en inkeer kunnen komen. En dus minder gaan eten en drinken. Ja, minder eten, minder vlees, minder luxe. Dat is het traditionele. Dat is bij het... Eigenlijk is het christendom en de islam best wel gelijk daarin. Want de ramadan begint. En eigenlijk na carnaval zouden de christenen dus ook gaan vasten. Uh, ja... Daar gebeurt niet heel veel, heb ik het idee, maar het zou wel handig zijn. Het is ook een soort van kantelpunt voor de winter, om de winterkilo's eraf te trainen... en dan uh, lekker op het strand te kunnen liggen zonder die grote, uh, lekkere pens van je. Maar die mag er ook zijn, hè? begrijp ik niet verkeerd. Sigala komt eraan bij Slam, came hier vanaf. Eerste Purple Disco Machine met Koen, toetje.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 We came here for, we came here for love I won't give, I won't give it up This is what we came here for, we came here for love She a dancer She said her name was Upgrade Talk big, but she back it up When she gripping it like some champagne As her face down when she dancin' on me Ain't no other girl here gon' even try to come Way too fine to be dancing for free But I'm glad you mind, cause You too, too sexy for me you're too, too, sexy too sexy for me You too, too sexy for me sexy you're too, sexy, too sexy, sexy, for me. sexy, sexy, sexy for me Truth be told, you the truth Tryna lie next to you Talk that shit, girl, you're rude But I got something for the better to talk But I had some fake stuff when she dancing on me Ain't no other girl here gon' make it try to come Ain't too fine to be dancing to But I'm glad you mine close you're too sexy for me Too sexy for me You're too sexy for me Too sexy, sexy, sexy for me God took his time on your Sexy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 So sexy sexy, say, say, say, say, say, say, say, say, say, Maandag staat hij met zijn The Last Dance World Tour in de Ziggo Dome. Oftewel de grote kabelcubus in Amsterdam. En als je dichtbij staat zie je eigenlijk niks op dat ledscherm. Behalve als je op de A2 rijdt dan zie je nog wel iets gebeuren. Maar lekker gezegd. Maandag loopt hij misschien wel in Amsterdam rond Jason Derulo hier bij Slam. Met die ex-grands name, wat een plaat deze. En hier had ik even zin in. Oh, lekker. De woensdag werkdag, werkweek door de helft. En dat vieren we met deze classic Maro Picotto, dit is Komodo. Kanto op je favoriet Slam met Komodo. En ik heb uh, slecht nieuws. Deze track komt niet uit de 90s. Je kan er niet op stemmen voor de 90s 500. Uh, Rutte reageert ook al eventjes. Ik ben teleurgesteld en verbijsterd. En, en daar laat ik me even bij. Uh, volgend uur, um, best wel vet. Je maakt namelijk kans op een eiland. Hoe? Ik vertel het je zo meteen. Slam coming up. Ik kan van een eiland winnen. Hoe dat zit, uh, ja, bizar. Uh, corona zometeen, Offenbach...